Een hoorspelserie in zeven delen door Dick Walda, Regie, Abt 4 vierde deel. Vreek Keverling, ontslagen uit een kliniek voor alcoholisten, van beroep anticair. ...gaat voor het welgestelde echtpaar de Bes naar een veiling in Zwitserland. De vrouw wordt verliefd op Freek en reist hem na. Freek Keverling is op het spoor van een orkestrion... ...een geweldig mechanisch muziekapparaat. Eigenlijk zou hij dat zelf willen bezitten. Hij overlegt daarover met zijn broer Johan. Die heeft echter andere kopzorgen. Zijn vriendin en echtgenoten zetten hem beide onder druk... U heeft mij de verkeerde sleutel meegegeven. Ach, neemt u mij niet kwalijk, mevrouw de Bes. Maar ik meende dat u heel duidelijk om 222 vroeg. U vergist zich. Tja, neemt u ons niet kwalijk. 114 graag. Alsjeblieft. Dank u. Ah, dag, meneer Keverling. Dat is lang geleden. Schitterend uurwerkje heeft u gekocht. Dag uh, meneer Van Dort. Het toch niet voor de zaak, hè? Te kostbaar. Oh, waarom te kostbaar? U uh, koopt u toch namens de best? <laughs> Hoe komt u daar nog eens naar bij? Ik koop voor een gekke olieman uit Amerika. Nee, ik koop voor mezelf. En wat ik daarna ermee doe, dat is mijn zaak. Oh, vanzelfsprekend. Maar ik dacht, uh, misschien kunnen we elkaar adviseren. En, uh... Ik hoef je advies niet, Van door. Blijft u nog lang hier? Maar hoe komt u nou aan het verhaal over die uh, de Bes? Ach, ja. Koninklijke dutenfabriek. Ik hoorde zoiets in Den Haag bij een collega. Ah, ja. Waar uh, waar doet die Amerikaan in? Urenwerken. Ah. Mechanische muziek. <laughs> Zijn we daar niet? Ja, geld, uh, olie, maar dat moois moet uit Europa komen. Ik ga naar mijn hotel. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen hier. Nou, ik hoop van niet. Uh, u weet toevallig niets van de Weber-elite, hè? Uh, nou, dat is niks meer. Geen enkel spoor. Nee. Jammer. Jammer. Ja, ja. ja. <coughs> Jij hebt me toen aardig te pakken genomen van Dorft. In Leiden. Pardon? Ja, natuurlijk. Pardon. Ach, u bedoelt onze aankoop van dat Franse orgel. Dat moet u zien als een snel initiatief, onderzijds. De transactie met onze cliënt was alleen kan en kruiken Nee, er stond niet op papier. Ik had handgeld betaald. Ouderbets. Weet u, uw grote makke en dat van uw broer is... Jullie zijn niet met je tijd meegegaan. gegaan. Nee, nee, nee. Ik hoor dat u van de drank af bent. Knap, hoor je? knap. Ik neem mijn petje af. Ach, man, baas ook. Goeie zaken, meneer Geverling. zo niet? Je kunt toch de knoop doorhakken en Zo zeggen... eenvoudig ligt het niet. Ik, ik wil sowieso eerst met Freek overleggen. Je zegt dat hij helemaal uit de zaak is. Ach. Natuurlijk niet. Maar dat gaat verder niemand wat aan. Zonder hem ben ik niks. Waarom heb je het uithoudbord dan laten veranderen? Keverding en keverding? Omdat Omdat net dat wou. Het, het zit allemaal heel ingewikkeld... Ik heb er zo geen zin meer in. Als ik het goed begrijp, mag ik me nergens meer met je vertonen. Nee, het zit zo. Het is beter... Oké, okay. duidelijk. Of je kiest voor haar, of je kiest voor mij. dat weet dat gaat. Ik wil eerst met Freek praten. Over ons? Nee, over de scheiding. Stel... Ja, stel. Dan heeft dat ook consequentie voor Freek, want... In feite is hij mede-eigenaar, net als zij. Alleen Freek weet het niet aan Annette wel. En dat buit ze uit. Dat is heel simpel. Je heft de boel op. Hangt een bord op. Uh, opheffingsuitverkoop. En dan? Dan begin je ergens anders opnieuw. Ik zit niet in de textiel. mag niet meer in de zaak komen. Mag niet meer met je naar het Rijksmuseum. Mag je alleen hier. In mijn bed ontvangen. Schat, geef me pakweg eh, twee maanden. Je neemt me al heel lang op sleep, Johan. Hou je daar niet meer van, Oh ja, op die toer gaan. de Prins Keverlink. Maak me maar belachelijk. Nog één. Weet je wat je doet, Johan? Je zoekt het maar uit. Luister even. En je moet hier maar niet meer komen. Waarom niet? Begrijp je dat niet dan? Heb je een boet voor je kop? Johan, zo voorzichtig als jij om kan gaan met Chinees porselein... zo grof ben je tegenover mij. We gaan naar Antwerpen. Parijs, Londen, Budapest. Het staat allemaal op het lijstje. We gaan naar Antwerpen. Zeg maar wanneer... Je zegt niks. Ik wens je veel sterk. Ik geloof de, dat je niks regelt. Helemaal niks. Wat zullen we dan nog wel eens zien? Je rotwijf ook allemaal. Hou oh, je mond. Je maakt steeds meer kapot. Ik heb al een advocaat. Oh, goed zo, mijn jongetje. Ik doe niks zonder Freek. Daar, daar snap ik jullie ook niks van. Oh. Dag mevrouw de Bes. Dag meneer Keverling. Hoe staat het met onze klok? Ach, wilt u niet gaan zitten? Mm -hmm. Mag ik een glaasje champagne? Ik ben op doortocht hoor, Freek. Maar omdat het regende dacht ik, ik blijf even hier. Ober, een glas champagne graag. Wat wil jij, Freek? Mineraalwater met citroen. Ik ben onderweg naar Rolle. Dat ligt tussen Genève en Lausanne. Daar heeft Goethe in 1779 overnacht. En die kamer Praat niet hebt... zoveel. Ik ben blij dat ik je zie, freek. Dat moest jij op mijn kamer. Ik op jouw kamer? Je vergis je. Je hebt de balkondeur open laten staan. Wel, nee, het meisje heeft... En het je hebt er van de zenuwen gerookt. Je peukt met dat raar gouden mondstukje gedachteloos uitgedrukt. Ja, ik moest je zien hoe je het doet hier. Ik ben verliefd op je. zit weer meneer. Ja. Dank u. Die klok kost een ton. Hm? Elko wil hem hebben. Is al gebeurd? Ik heb aan hem gebeld. Hij vroeg naar je. Ja. Ik wil dat jij bij me komt. Het is een achtdaags uurwerk met gewichten en veeraandrijving. Dat is heel ah, bijzonder. Ja. Ja. Hij loopt ook nog. Mm -hmm. 1657. Pronkstuk. Salomon Koster heeft er zo'n stuk of veertig gemaakt. In totaal hebben ze er nu vier teruggevonden. Wat moet jij nou met al die schroevendraaitjes, Freek? <laughs> nou, voor je kan niet weten, hè. valt altijd wel iets open te draaien of juist vast te zetten. Altijd. Waar is die klok nu? In de kluis van de bank. Je ziet er goed uit, Freek. Heb je dat elegante kostuum hier gekocht? Van mijn eerste jute geld, ja. Ik ben gek op je. Ik ga met dat mens praten, die, die vrouw Lieselotte Wattekoshoot. Ze woont hier niet zo ver vandaan. Hm. Klein uur met de bus. Hey, we gaan met de auto. Ik huur erin. Ik ben mijn rijbewijs kwijt. Ja, dan rij ik toch. Nou, goed, we zien wel. Vind je het leuk dat ik er ben? Bedankt voor de rozen. Jij bent mijn nachtmerrie geworden. Ik, ik, ik dron de afschuwelijkste dingen. Vertel. Ik, ik raak de reuze van je in de waar mens. Drijp dat nou toch. Nu gelden plotseling mijn regels niet meer. Je doet me denken aan mijn dochter. Je bent de vrouw van een ander. En, en, ik, ik ben gewoon Doortje. Onzin. Je hebt een heel verhaal achter je aan. Drijp dat nou toch. Wat een zalige kak, hè, die mensen. Pst, stil nou, altijd op je woorden passen, Overal zijn Hollanders. Hoe het gebroed zit, is mm. schitterend, hè? Zoals het met elkaar omgaat. Zeg, doen Eelko en jij ook zo. Niet over Eelko, alsjeblieft. Hier komt de tuig. Net de tuig. En dan mag ik graag naar kijken. Ik doe alsof ik de krant lees. Maar ik kan eindeloos naar ze kijken hoe die mensen binnenstappen. Die, die ijdelheid. Dames met hun trippelpasjes. Heren met steeds smallige attachékoffertjes. Die mensen hebben ook allemaal afspraken. Maar wij hebben ook een afspraak. Geef me je hand eens. Agenda's volgeschreven. Ik heb niks. Geen horloge, geen agenda, geen koffertjes. Zalig. Dan heb je een koude hand. De lage bloeddruk. Zij zijn ze. Vooral die Zwitsers. Weet je dat op al hun cognac en whiskyglazen maatstreepjes staan? Nooit gaat er een fractie van een millimeter boven. Rare mensen, Zwitsers. Eigenlijk niks, goed beschouwd. <gacht> ja, jodelen, koekoeksklokken. Koe kijk, kijk, kijk. Kom, kom weer zo snel, heer. Ik wil jou. Maar zie je wel, daar heb je dat weer. Het verwende, meisje. Ik wil jou. Ik wil je verwennen, lieverd. Je maakt me zwak. Daar ben ik dan net vanaf, Tommer. Al die goede bedoelingen van jou, die wantrouw ik. Ik hoef helemaal niet verwend te worden. Weet je dat wel zeker? Dat is nou weer voor onzin. Ik bezoek voor jullie veilingen. Ik zit achter het orkestrion aan en jij komt me hier voor de voeten lopen. Ga jij maar naar het huis van Goethe, ja? Nou, oké. Okay. Ik durf het niet, ik heb mezelf moed gedronken. Ik ben op doortocht. Maar omdat het regende, dacht ik, ik blijf hier even. Hè? Ja, dat lieg ik slecht, hè? Ach, dat is een charme. Ja, hier in het, in het parkje achter lopen mannen met hun hond. De beesten hebben takken in hun bek. Die leggen ze ergens neer en vergeten ze vervolgens. Zinloos allemaal. Ik bedoel dat wandelen met die honden... ook een methode om de dag door te komen. Ik ga direct zwemmen. Nou, je weet de weg. Nee. Het is een aparte ingang. Oh. Ik doe dat altijd. Morgens. Nou, ja. Nou, blijf je dan maar. Tot straks. Ik wacht op je. Freek, jongen. Hou je kop erbij. Misschien vanavond. Om jezelf te troosten. één glaasje. Witte wijn kan net. Keeveling. Vregen, ik moet je spreken. Oh, Johan. Dan ga je. Nee, gang. nee, nee. Ik bedoel. Is het mis? Nee, helemaal. Met haar en met haar. Nou, was te verwachten. Ga maar op, schrijf maar uit. Ik ga scheiden. Hallo? Ja, ik luister. We moeten het over de zaak hebben. Er zijn drie eigenaren. Jij, Annette, ik. Weet Annette het al? Nee, ik vertel het er vanavond. Misschien. Man, dan breekt de pleur uit. Ik sluit mijn stuk in mijn kraag. Dat lost niks op. Zo kan ik niet verder. Ik kom nergens toe. Ja, ik blijf nou even weg, Johan. En volgende week ben ik terug. Met het orkestrion. Denk ik. Zien ik je op het goede spoor? Ja, ja, maar ik ben niet de enige. Op de veiling heb ik iemand ontmoet die voor Amerikanen koopt. Ben je daar alleen? Uh, uh, ja, ja. Uh, nou ja, uh, met de hotelgasten natuurlijk, hè. De een doet nog gewichtiger dan de ander. Kijken in het lievelingsoord van het grootkapitaal. Je stem klinkt goed. Oh, nou, ik voel me ook prima. Dus, uh, je geeft me gelijk. Ja, meen je dat serieus van die scheiding? Ja. Je kunt toch geen dag zonder, net. Maar ik kan ook niet zonder mijn vriendin. Is ook al kwaad. Ja, ik, ik, ik... Zeg, ik, ik heb ook nog een Celinderorgel ontdekt. Voor de best. Er moet wel wat aan worden opgeknapt. Je koopt niet namens de firma Keveling, hoor. Nee, nee, maar ik... ik, ik Het orkestrion dacht... dacht... ook niet. Nee, natuurlijk niet. Maar ik dacht dat... Ja, toen... ik, ik wil er niks over horen. Echt niet. Momentje. Ja, binnen. What? Nee, het, uh, het kamermeisje kwam net binnen. Er moet wel wat aan worden opgeknapt. <laughs> er is een dode rat op de windlader gaan lekken. De blaasballen zijn verkeerd gelijmd en het mechanisme van die pilagen. En de dirigent moet ook hersteld worden. Een wraak dus. Uh, maar ik heb het al gekocht. En waarom vraag je het mij dan? Om je te polsen. Luister, de vos moet het opknappen. Is inderdaad tot werk aan... Maar het, het is een schoonheid van een orde. Bel je me gelijk wanneer je terug bent. Ik wil graag tegen Jan pletsen. Ik, ik word gek van die vrouw. Ja, maar wacht nog even met het net te zeggen. Ik mag mijn vriendin niet meer zien. Ze wil het niet langer zo. Probeer er nog een weekje uit te houden. Je zit toch al zo lang onder de plak. Oké. Okay. Sterke, jongen. Dus uh, geen drank? Nou, beter van niet. Want misschien slaan dan de stoppen door. Ik kan het niet meer zitten, Freek. Ik, ik kom er niet meer uit. Nou, nog even geduld, hè. De broer is de volgende week weer bij je. En. Uh, sterkte, Johan. Het kamermeisje. Nou, het gaat, het gaat Johan toch niks aan dat jij hier bent? Ik heb een koude viesgotel op mijn kamer besteld. Ik ga straks op visite bij vrouw Kossoet. En ik mag mee. Uh, nou, eerst maar eens een hapje eten. Eerst een kus. Bent u toch gekomen? Meneer Van Dort? Ja, ja, ik dacht. Uh... Alles goed met uw vrouw. U zou toch pas zaterdag komen? Ja, maar ik, ik, ik was toch in de buurt. En viel het mee? Uh... Dat ongeluk van uw vrouw. Ja, ja ze, loopt, ze loopt dat moeilijk nu. Ah. Maar voor de rest. Uh... Ach, goddank. Ja, ik durf niet eens meer te rijden. Maar, maar komt u binnen? Komt u binnen? Ja. Zitten. Ja, ja. Gaat u hier zitten, dan pak ik vast even de tekeningen van mijn oom. Hier zijn ze. Ik ben blij dat u me eindelijk verlost van dat spul. Mijn hele loodje staat er vol mee. In onderdelen, hè? Ja, dat vertelde ik u toch. Ach, ja. Mijn oom heeft het hele orkest jong gesloopt en toen alle onderdelen genummerd. Kijk, hier, dit is een tekening... Schitterend. Schitterend. Ja, dat zal wel. Hij heeft me bezworen de boel geheim te houden, maar... Ach, het staat er maar. Ik heb wel eens gedacht om het als brandhout te gebruiken, maar het wil niet branden. Hè? Maar u heeft toch niet al wat in, in het vuur gegooid? Nee. Nee, maar mijn buurman zei dat hout brandt niet. Te hard. <lacht> Hoe lang is het nu alweer geleden dat uw oom... Ik heb hem goed gekend, ja. ja, ja. Dus, uh, dat hij is overleden. God, hebben ze zin... nou, Ruim vijf jaar geleden. En al die tijd... Heeft het in mijn loodsje gestaan. Ik heb nog geprobeerd om onze muziekvereniging te interesseren, want ik dacht En ze wilde niet? Nee, geen interesse. U kunt mij nu betalen. Uh, uh, ach ja, wat, wat hadden we ook weer afgesproken? Oh, u weet de prijs toch nog wel? Vijfduizend Zwitserse franken. Contant, ik wil niks over de bank. Ja, uh, vijfduizend. Maar ik denk niet dat ik zo snel eh, het transport kan regelen. Oh. oh. Ik dacht dat u met een grote auto zou komen. Ja, nee, dat, dat zit zo... Oh, en, zullen we eerst nog maar eens even gaan kijken naar het spul? Ja, ja, goed. Ja, ja, goed. Is het goed, mevrouw Kossoet, dat ik u aan het, aan het eind van de middag betaal? Uh, eind van de... Dan kan van... ik u ook precies zeggen wanneer we de boel ja. komen ophalen, ja? ja, eind van de middag, ja, dan... Dan kom ik wel wat eerder naar huis. Uh, donderdagmiddag, namelijk, is mijn kaartmiddag. In een uur of zes ben ik dan weer terug. Ja. Uh, uh, waar logeert u? Hotel Esplanade. Oh, aan het meer van Genève. Chic. te chic hoor. Wel een plechtig moment. Ach, het is maar een muziekding. Ja, dat is waar. Oh ja, ik zie het. Hier heeft hij de nummers gezet. Dat zal straks passen en mee te worden. En waar komt het orkestrion te staan? In een kinderthuis. Ja, we zetten het apparaat daar in de hal. Ach, dat vind ik mooi. Ja, dat had mijn oom vast ook een waardige bestemming gevonden, meneer van Dort. <laughs> U vindt het toch wel goed dat ik u geen kwitantie geef, hè? Ik wil het overal buiten houden. Begrijp me. Ik begrijp u uitstekend. Vanmiddag zes uur. Vijfduizend frank. In briefjes van honderd. In briefjes van honderd, ja. Maar, maar u zei door de telefoon iets over Amerika. Dat begreep ik niet helemaal. Oh, ja. ja, kijk, dat zit zo. Een andere relatie van ons. Die, die wist een museum in New York, dat mogelijkerwijs ook belangstelling had. Een museum? Ja. Voor het oude boeltje, hoe kan dat nou? Oh ja, u neemt toch hoop ik dat zeildoek ook wel mee. Hè? Kijk, het, het zit hier vast. Met een platte knoop. Mevrouw Koshoet, ik maak de zaak helemaal voor u in orde. Nou, meneer Hinschel heeft alles nog nageteld. Het zijn precies 14400. dingen. Ja, en gelukkig is die loodskurp droog. Ik ga van het geld een reisje maken naar mijn zusje in Napels. Ach, wat leuk! En ik geef haar de helft van het geld. Per slot van rekening is het: een familiebezit. Ja, natuurlijk. Maar voor kost, goed. tot vanmiddag, ja? Tot vanmiddag. Mevrouw Keveling de Haan spreekt u. Ja? Dat had je niet gedacht, hè? Wat had ik niet gedacht? Dat ik zou bellen. Punt 1. Blijf van ons leven af. Punt 2. Johan is niet van plan om bij je in te trekken. Never. Ik heb niet zo'n zin in dit gesprek. Johan weet er niets van. Oh nee? Mijn man heeft mij uitdrukkelijk gevraagd met je te praten. Je maakt hem ziek, weet je. Het is jouw schuld Ik geloof dat... niks van uw verhaal. Zoiets vraagt Johan niet. Oh nee? Mijn man zit naast me. Geef hem dan maar even. Hier. Nee. Hier, neem hem dan. Nee. Nou, nou, nou kun je nog wat zeggen. Nee. Dat, dat, dat hadden we toch... Eh, uh, luister. Johan wil niet. Luister goed. Je kunt iets naar believen uit onze zaak zoeken. Wat je maar wilt. Daar staat mijn man op. Uit de zaak zoeken. Hoezo? Als je in het vervolg aan de afspraak houdt, blijf van ons leven af. Ik wil nog geen deurkruk uit de zaak. No nog geen nog. Wat smakelijk allemaal. Zeg tegen uw pantoffelheld dat ik nooit, nooit meer iets met hem te maken wil hebben. De sieraden worden aangetekend teruggestuurd. Sieraden? En het geld dat ik hem heb geleend? Jij? Jij hebt hem geld geleend? Jij? Heeft zij jouw geld geleend, Johan? Dat kan niet storten op de giro-rekening van het Nicaragua-comité. Ik wil het niet terug hebben. Ik wil niets meer met hem van doen hebben. Dan zijn we het daar gelukkig over eens. Maar, maar waarom zou mijn man van jouw geld moeten aanpakken? Wij zijn in goede doen. Uh, wij hebben... Uh... Dat kunt u beter aan Johan vragen. Nou, dan uh, wens ik je veel sterkte. En denk eraan... Op de raadgevingen al... zit ik niet te wachten... Dag, mevrouw Keverling de Haan. Wat waren dat voor sieraden, Johan? snuisterij. Uh, brularia, kerstmisgiften. Ja, ja, ja. Uh, en dat geld. Ach, ik ben moe. Dat, dat ging om een paar honderd gulden. Ik had toevallig geen geld bij me. postkantoor was gesloten. Ja, maar dat geld gaat niet naar dat comité. Niet dus. Ik ga even liggen. Uh, ja, maar niet met je hoofd tegen dat lichtblauwe kussen. Uh, pak dat kleine kussentje maar even. Ik, ik moet hem Ik word helemaal gek. Straks staat die patsen voor de deur van de loods. Dat spul moet er zo snel mogelijk vandaan. Rustig, nou Frank. Rustig. Eerst een glaasje. Een cognac alstublieft. Uh, uh, waar kan ik je bellen? In de hoek Hallo Doortje Gelukkig dat je belt Er is een telegram voor je gekomen Even wachten, eerst mijn verhaal uh, ik heb om te beginnen 5000 Zwitserse franken nodig. Nu. Hoezo? Niet vragen. Als ik het verhaal vertel, geloof je toch niet. Jij moet zorgen voor 5000 franken. Ga naar de bank en regel dat. In, uh, in kleine coupures, biljetten van 100. Dus het is gelukt! Maar dat bedrag klopt toch helemaal niet? Dat is toch veel te weinig? Punt 2, een verhuiswagen. Luister nou eens. Nee, even. nee, alleen naar mij luisteren. Zeg, wat ben je streng? Moet. Ik leg het je later wel uit. Dat, dat is zoiets als. Als, als reizigersgeluk. Nu heb ik voor het eerst sinds twee jaar weer een ander geluk. Ik leg het je later allemaal uit. Het zit heel ingewikkeld in elkaar. Maar je moet, uh, moet nu even snel en bekwaam optreden. Ik vertrouw je. Ik ben nieuwsgierig. Ja, later. Oké, okay, ik begrijp het. Uh, punt 1, 5000 Zwitserse Franken. Ja? Punt 2, een verhuiswagen. En waar moet hij heen? Noteer het adres. Mm -hmm. Doortje, een, uh, ik, ik moet erbij zijn. Dus je hebt het orkestrion echt? <laughs> Nou, mijn grootmoeder zei altijd... ...reken niet op geld of goed dat je nog ontvangen moet. Oh, het, het, het telegram, Freek? Uh, ja, maak maar open. Oh. Ja, wat staat er? Reis onmiddellijk afbreken en terugkomen naar Amsterdam. Johan opgenomen in Slotervaart ziekenhuis. Potvalium opgegeten. Jouw schuld, Annette. Jezus. Ik had het kunnen weten... Hij belde toch? Staat dat er werkelijk, jouw schuld? Ja. Wat doen we nu? Nou, in het ziekenhuis kan ik toch niks doen. Misschien leeft hij nog. Ja, ik ga bellen. En morgen terug. In godsnaam dan maar met een vliegtuig. Oké, okay, Freek. Ik uh, ren eerst naar de bank, anders is die dicht. Ja, tot direct. Uh, een, een... Kom een klein flesje wodka. Een half flesje. Je zet het koud in je ijskast.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 Zijn vrouw Annette door Elsje Scherjon en zijn vriendin Eva door Gerry Mantel. Paul van Gorkum was meneer Van Dort en Corrie van der Linden, vrouw Kossout. De inleider was Paul van der Lek. Technische realisatie: Leon Dubois en Rent Spink. De regie had Oud Lörpler.